De Moker. Deel 55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 Uitgerekend. Nou gaan ze moeilijk doen over de vergunning. Voor de hondenbelasting moet u bij lokale 12 zijn. Dat is daar links te gang. In. En nou wil ik die withouder spreken. Ik heb nog meer te doen vandaag. Meneer Lop. Meneer Pruis! Nou, kom op. Meneer Pruis. Meneer Pruis. Waar zit die wethouwer? Meneer Pruis! Hey. Wat doet hij dan? Pru Laat hem los. Oh, bent u gek geworden? Rustig maar, ik regel dit wel. Meekomen. Ik onthoud die kop van jou. Mond ja? dicht. Leligheid.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 En, en u kunt het nagaan in de archieven. Er is nog nooit ellende geweest. Never, nooit. U hoeft niet zo over die tafel te leunen. Sorry. Voor de Pikal staan plantenbakken. Al jaren. En elke week zorg ik ervoor dat er verse bloemen in komen te staan. En de stoep, die is schoon. En er is al jarenlang geen tasje gejat. Weet u waarom? Omdat ik de boel in de gaten haal. Omdat ik ervoor zorg dat er geen drugs in de tent komen...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 Er staat, godverdomme, iedere friethok hier een gokkast. Dus waar hebben we het over? De gemeente, wil, Kijk, dan... de gemeente die wil... De gemeente wil van alles, maar de gemeente doet helemaal niks voor de wallen. De Zeedijk, die hebben jullie toch al opgegeven? Nou. He, maar de wallen zijn nog schoon. En dat is te danken aan mensen zoals ik... die het niet tolereren dat de rot zo wordt uitgehaald. Of verdrijft u nou niet een beetje? Kijk, iedereen is daar welkom. Gezinnen, ambtenaren, toeristen. En ze mogen allemaal komen kijken. Het dat, dat wordt echt een...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 Er komt een zaak met topamusement, massa's klanten, toeristen en een veilig stukje op de wallen waar ja. geen politie meer hoeft te komen. Want ik hou het netjes en schoon, gratis en ja, voor niks. Of, het is me wel duidelijk, meneer of Pruis. Of er gebeurt niks en dan zakt de hele boel hier vanzelf verder in de strand. Meneer Pruis, het besluit over het verlenen van de vergunning wordt binnen drie dagen genomen.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 Ik kan ik heel even met je praten. Waarom? Ja, waarom? Daarom. Hallo, meneer Pruis. Dag, uh, Suzanne, uh, Het gaat om je moeder. Is er wat gebeurd? Ja, nee, nou, uh, nog niet, maar... Wat? Ja, uh, ja uh, Jullie kennen die lui. Jullie doen toch aan politiek? Welke lui? Die lui op het gemeentehuis. Hey, jullie snappen hoe dat werkt. Als ik dat krantje van jou lees... Dan... Ja, van ons. Van ons. Ja.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 meisje voor mijn vader werkte. Hé, hey, kom maar dan. Hey. Oké, okay. motor eruit. Zo, goed gedaan, jongen. Je hebt aangemeerd. kind kan de was doen. Nou, je mannetje hebt er graf van. Hoor je het? Zeker weten. Zeker weten. Wanneer vertrekken we? Binnenkort. Kokos? Ik neem altijd die kokos. Die hebben het mij het beste. Meisje, als jij eens wist hoe die kokos je vader vragen... <laughs> hield. Rosanna? Rosanna? Wie is dat? <laughs> Laat me even met mijn vriendje praten. Is dat jouw vriend? wie zijn dit in godsnaam? Dit is mijn familie. Daar zit mijn moeder, mijn tantes, nietjes. We zouden uitgaan. En, en ik dacht dat die... Ja, had... Schat, ze zijn vorige week overgekomen en nu zijn ze onverwachts in Amsterdam. Ja. Mijn zusje belde me een uurtje geleden op. Ja? En ik dan? dan ga mee dan. Nee, uh, bedankt. Ik, uh, mee, ik ga wel weer. Hé, hé, hé, hé, hé. Ja, ja. Even een beetje rustig met die grote klauwen van je. doet me pijn, man. Ons pijn. Doe mij wat. En zelfs mijn advocaat is zenuwachtig. Die schijnt in zijn broek voor Albertini. Ja, die kijkt nog wel aan. Maar Greet. Ik had niet naar die Van der Hoeven moeten luisteren met die mooie praatjes van hem.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 Nee, nee, mijn kleine deurtje zit dicht. Ja, hè? Want mijn familie is Jongen, jongen, jonge, jonge. Ja, en ik dan? Kan ik verdomme... Kan ik weer in kaars gaan zitten branden, hè? Kan ik weer gaan zitten bidden dat het allemaal godverdomme weer goed komt. Jongen, jonge, jonge, jonge. Hé, een manta. Dat is het niet. Even en binnen. Hey, dan moet het bij die auto. Shit, godver. Zo, meneer Pruijs. Dag, meneer Don. Ik dacht even, u komt niet meer. Nou, u heeft ingezien dat het een hopeloze zaak is geworden. Nou, we geef mijn winkel niet zomaar op, slijmjurk. Never, nooit niet. En wat gaat u de wethouder vertellen? Als het besluit negatief uitvalt?